8 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Nederland en Vlaanderen gaan de internationale markt op als één economische regio, de Delta-regio. Premier Rutte en de Vlaamse minister-president Peters hebben daarover afspraken gemaakt. Binnenkort vertrekt er een gezamenlijke internationale handelsmissie. Vooral Rotterdam en Antwerpen moeten zich internationaal samen verkopen. We blijven concurrenten, maar waar mogelijk moeten we samenwerken, zegt premier Rutte. Verder zijn Nederland en Vlaanderen het vrijwel eens geworden over de bouw van een grote zeesluis in zeeuws vlaanderen in het kanaal Gent-Terneuzen. Met die sluis kunnen er ook grote zeeschepen naar Gent. De definitieve besluit valt in oktober. Eerst moet de financiering worden geregeld. De brand bij Chemiepak in Moerdijk is mogelijk ontstaan door het gebruik van een gasbrander. Daarmee werd geprobeerd een pomp te ontdooien waarmee gevaarlijke stoffen worden overgepompt. Het OM vermoedt dat dat vaker gebeurde en dat meer mensen bij het bedrijf dat wisten. Dat was reden voor het OM om de top van het bedrijf aan te houden. De directeur, de productieleider en de milieucoördinator werden vorige week dinsdag voor het eerst aangehouden. Ze werden zondag kort voor hun vrijlating opnieuw gearresteerd, omdat volgens justitie uit verhoren bleek dat er vermoedelijk sprake was van opzettelijke brandstichting. Vandaag kwamen ze weer vrij. Mobiel internetten in het buitenland wordt een stuk goedkoper. Eurocommissaris Kroes wil dat iedereen volgend jaar zomer overal in de EU... nog maar maximaal 90 cent per mb betaalt en in 2014 hooguit 50 cent. Nu is het nog gemiddeld 2 euro. Het Europees Parlement moet de plannen van de Nederlandse eurocommissaris nog wel goedkeuren. Telecombedrijven willen nog niet reageren op haar voorstel. Ze willen alleen kwijt dat ze de afgelopen jaren al met voordelige abonnementen zijn gekomen. Het weer helder en een graad of 20. Vannacht de enkele mistbanken, het koelt dan af naar een graad of 9. Morgen zonnig en maximum temperaturen tussen 21 en 25 graden. En na morgen elke dag kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl Opruiming bij Expert en we verpletteren de prijzen led tvs al vanaf 275 euro. Camera's vanaf 65 euro. Wasautomaat vanaf 395 euro. En nog veel, veel meer aanbiedingen. Kom dus nu naar de winkel, want op is op. Van experts kun je meer verwachten. Profiteer van de Remea Zomeractie en maak kans op een mini-cabrio. Kijk snel op Remea.nl slash zomeractie.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 Elke maandagavond ontvang ik ervaren vakmannen en vrouwen... die met recht van spreken vertellen over hun lange carrière... en de wijze lessen die ze daaruit trokken. En vanavond is dit in deze serie mijn eerste gast. Het recht van spreken is vandaag voor Bram van der Vlucht, acteur, 77 jaar. Mr. Fenley. Ah, dokter Fenley, moet ik wel zeggen. Kom nou, ik ben nog geen dokter, dat weet u wel. Ik stond uh, op het punt om het leven van Christel Haamse te beëindigen. Beste Bram, dit boek is vol. Ik doe het dicht. Na 25 jaren, jij hebt fantastisch werk verricht. Dus jij mag het bewaren, Sinterklaas. Boy, je hebt Casimir doodgeschoten. Nee, hey, Gamow. Omdat hij beweerde dat actie sneller zou zijn dan reactie. En heel goedenavond acteur Bram van der Vlucht, die oh, zit te ja. genieten van wat, al deze oude fragmenten. Een leuke collage. Ja, 50 jaar zit u in het vak en ja. toeval en geluk zijn twee belangrijke elementen in uw leven. Want uw allereerste rol, uh, de rol van dokter Finley, tenminste waarmee u bent doorgebroken in 63. Uh, dat is ook door toeval tot stand gekomen die rol? Ja, dat is... Uh, ja. Ik, ik uh, krijg altijd ruzie met mensen. Ik hoop niet met jou dat ik ze dan corrigeer... omdat het Finley is, niet Finley, Maar dat maakt niet uit. Dat, uh, toen ja, ik, ik dat... ben van na die tijd, dat zal het zijn. Ja, nee, maar dat, dat, dat geeft ook niet. Maar ik een keer door, geloof ik, Matthijs van Nieuwkerk... die uh, had meteen iets van... oh god, hij gaat dwars liggen. <laughs> maar, maar het, is, het heet Finlee. Uh, dat was... Uh, ik was 1961... eindexamen gedaan van de toneelschool. Dus ik was uh, amper bezig. En ik was in de zomer van op vakantie in Italië. En daar las ik uh, een krant die daar was... die ik anders nooit las, maar die daar was... omdat het in Italië de enige krant was die je kopen kon. En u gineert zich om te zeggen welke krant? Nee hoor, dat was de Telegraaf. Okay. Alleen uh, ik hoop dat dat duidelijk is. Nee. Normaal en leest hij nooit. Nee. En daar stond, daar stond een, uh, een, een verhaal in van Peter Holland. Dat was een regisseur bij de NCV. En die, uh, die, die zocht een jonge dokter voor een nieuwe dokterserie... En toen dacht ik van, nou... nou, nou. Toen ik in, in Italië heb ik meteen die brief geschreven aan Peter Holland... Uh, bij de NCRV En uh, twee maanden later had ik die rol. Ik er niet te doen. Dus dat is wat je noemt, uh, als ik die krant niet had gekocht... Of niet naar, nou ja of, ja, of als de, ja, of als de Volkskrant uit de koop was geweest. <laughs> ja, precies. Is dat het goede antwoord? Ja, ja. nou ja, ja, dat is het, inderdaad zo ervaart u dat ook. <laughs> het leven ja. had totaal anders kunnen lopen als u die kan niet had gelezen. Ja, zeker. Ja, zeker. Want uh, uh, ik was, uh, er was toen eigenlijk nog maar één net, 1963. Uh, sommige mensen konden Nederland twee ontvangen, maar dan met een kastje waarvoor je moest betalen. Dus... Iedereen keek naar één net. En deze uh, NCV-serie werd per ongeluk ook nog uitgezonden... op zondagavond rechtstreeks na Studio Sport. Kijk. Dus uh, ik was wereldberoemd in ja. Hilversum en Bussum. Ja. Is het zo dat zo'n rol, hè, zo lang geleden... dat daar nog stukken tekst zijn die u nu nog weet... Nee, nee, nee. nee. Uh, zo gaat dat niet. Je, je wil uh, een bruggetje maken naar mijn goede geheugen, maar dat zo erg is het niet. <laughs> nee. maar, maar als ik dus de stem van Rob uh, Gerards hoor, die Dr. Cameron speelde, de oude... Ja. Uh, in, dat, in die collage net, dan, nou, dan hoef ik maar uh, vijf stellen te horen... en dan denk ik, oh ja, dat was, uh, dat was toen, ja, dat, uh, dat, dat weer wel. U heeft een enorme carrière achter de rug... En uh, in uh, 2000 heeft u de Louis D'Or gekregen. Hè, de hoogste toneelonderscheiding uh, in Nederland. Dat was voor uw rol in Kopenhagen. De hoofdrol speelde u van Niels Boer. Um, weet u nog de dag daarna of u het gevoel had... dat u toch een soort status had gekregen die u daarvoor niet had? Dank je. Uh, ja, yeah, nou... Dat, ik, ik wil het iets anders uh, formuleren, van, niet van status, maar het is... Uh... Ik kom uit een milieu dat niet zo erg in de kunsten uh, was. Uh, dus uh, gewoon een, een bourgeois milieu uit, uit Scheveningen, Den Haag. En uh, uh, keurige, nette, leuke, gezellige mensen. Maar, uh, wat, wat deed je ik, vader? Ik, uh, die, was, uh, die zat zowel in het ontroerend goed als, uh, als in militaire dienst. En, uh, uh, nou ja, die gingen eens per jaar wel naar het theater. En ze eigenlijk zelden naar concerten. En, uh, dus ik ben een beetje wat dat betreft uit het nest gevallen bij mijn eigen weg gegaan en uh, heb eigenlijk heel lang uh, de behoefte gehad om erbij te horen... Uh, daar kan ik lang en kort over praten. maar de, he, van Jaloers op mensen die uit een cultureel milieu kwamen. Jaloers op mensen waarvan de ouders bijvoorbeeld muziek maakten... of toneel speelden of wat nou, En uh, dat... dat uh, als je op een gegeven moment geslaagd bent voor het eindigzame toneelschool... dan hoor je er een beetje bij. Daarom was die toneelschool voor mij heel belangrijk... dat ik niet zomaar als volontair naartoe toneel ben gegaan. En dan, is, dan hoor je er een beetje bij. Dan krijg je dus... Die televisieserie twee jaar later... dat was ook van wat ik heel spannend vond. Dat ik was dus met een aantal mensen de vaste figuur. Mm -hmm. Maar ik, ik was nog helemaal niks en niemand. En er kwamen allerlei mensen die ik bewonderde op het toneel... die kwamen gastrollen in die serie spelen. Uh, uh, dan, dan heb je ook iets van, ik hoor er een beetje bij. En, en dat, dat, dat blijft dan door sudderen eigenlijk. En als je dan genomineerd wordt voor die Louis D'Or... dan denk je van, hé, hey, dat is een beloning... En hem niet krijgen zou dan eigenlijk toch een beetje een, een wedstrijd verliezen zijn. En dat ik hem gekregen heb, dan denk je van ja, nou, en dat is verdorie. Nou ja, precies. Was ik 65. Dat bedoel ik. Ja, zo lang duurt het soms. Want uiteindelijk is dit dus inderdaad een cruciaal moment ja. geweest voor erbij horen. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat kan je wel zeggen. ja. Want voor die tijd had u toch nog het gevoel. Eigenlijk niet echt. Nou ja, dat is, ik, ik, ik moet het ook weer niet groter maken dan het is, maar het is zoiets wat, wat zo onderhuids bezig is. Maar uh, er is wel een moment geweest toen ik uh, zo'n jaar of 25 aan het toneel geweest is. Dus de helft van nu. Kan je nagaan. En dat was dus 1986. Ja, zoiets 85-86. Heb ik het goed? Zo rond die tijd. Uh, 61 en 25. Ja. Uh, dat ik uh, uh, eindelijk een beetje zelfvertrouwen kreeg. Ik was eigenlijk heel lang bang geweest op het toneel om niet goed te zijn. En om, ik had een aantal keren regisseurs gehad die. Totaal, die, die ik niet begreep. En zei van, als ik dacht van, nu doe ik iets goed... om een repetitie, dat hij dan zei... Uh, waar ben je godsnaam mee bezig? En alle nuances daartussen ja. in. En wat gebeurde er dan in 86? Ja, toen was er een regisseur... Maar ik ben zo ouderwets dat ik haar graag regisseuse noem. Al bestaat dat woord niet meer. Ja. Presentatrice ben jij voor mij. Oké, okay, ik vind uh, het goed. En die, uh, die, die, uh, ja, die gaf mij de vrijheid en de ruimte om te zoeken en te blunderen... En te, zonder, zonder me op mijn huid te zitten en tenslotte dat te kanaliseren. En waardoor ik... Uh, waardoor ik uh, ja, ja, meer, meer, uh, meer zelfvertrouwen kreeg en niet meer bang was. En Wie toen, was het? Dat is Agathe Witteman. Dat is de echtgenote van uh, Hans Croiset. En dat was een stuk en dat heette Portret van Dora. En later, het jaar daarna, deden we nog een stuk. Dat, heette, dat was de, de, de, Het Temmen van de Fakes. Maar vooral een portret van Dora. Daar speelde ik de oude Freud. En, uh, en, en ja, dat, dat, daar kwam ik kennelijk ineens uit de verf. Ja, Maar wat zei ze? En, weet u nog wat, wat dan opeens het kwartje liet vallen? Dat nou, u nee, niet dat is niet zoiets wat, wat zij zei. Dat is, dat is van uh, de ruimte geven om, om, om, om, te, om te zoeken. Om niet regisseurs zoek, werken soms... Vaak naar resultaat. en na twee repetities al van. Uh, nee, maar dit, dit duurt veel te lang. of uh, nee, nee, maar dat is het. De... Terwijl toneelspelen. Terwijl, uh, zoals een heleboel andere dingen. ook meer om de weg gaat dan om het doel. En uh, dat je als je die weg niet uh, kun, kunt volgen. dan kom je ook niet zo goed aan het doel. En het is niet zozeer dat zij iets speciaals zei. maar dat ze, dat ze net, net deed alsof ze helemaal niet wist waar die voorstelling naartoe moest. En dus mensen gewoon de ruimte gaf. En op een gegeven moment du duidelijk... Gaf. En het aardige is dat toen ik... Was ik dus 25 jaar in het toneel. En toen kwam er een collega van me... die had die voorstelling gezien en zei van... Goh, wat goed zeg. Ik wist niet dat je dat kon. Toen dacht ik van, dit compliment heeft een raar kantje. Maar, ja, maar het, is, het was een compliment, ja, ja. ja. Heeft u dat tegen haar gezegd ook? Ja, dat heb ik regelmatig tegen haar gezegd. Het is me ook zeer dankbaar voor dat ik haar naam er steeds <lacht> maar Dit is een belangrijk moment geweest, zeker. Ja. Want toen eigenlijk kwam u pas tot wasdom. Want toen kon u groeien in uw eigen rollen. Ja, toen ging ik ook... Uh, kreeg ik ook langzamerhand meer de, de, de belangrijkere rollen. Maar ook dat moet ik weer niet buiten zijn proporties tillen. Want ik heb wel vanaf dag één... Uh, uh, gewoon mooie rollen gekregen... Maar Nooit of zelden de, de lead, zou ik maar zeggen. Je je hebt in, de, in, de, in, de, in de traditionele uh, toneelliteratuur heb je de protagonisten en de antagonisten. Ja? En uh, de, de, de, de broer van de held, of de tegenspeler van de held... of de, of de, de, de, de man die met zijn vrouw vreemd gaat, dat is de antagonist. En uh, nou, meestal was ik dus de tweede. Als, als er een stuk was rond anne -Wil Blankers, dan was ik de echtgenoot. Ja. Maar niet andersom. Nee, en... Uh, uh, is dat iets waarvan ik denk, ja, eigenlijk had ik toch liever die hoofdrol, die allerbelangrijkste, die, alle is, die nee, nummer één gehad? Nee, dat, want dat is nou weer het mooie. Van, als je, je kunt natuurlijk altijd uh, de sterren van de hemel willen spelen en, uh, en, en de top of de bill willen zijn. Maar het is een veel comfortabele positie op de lange duur. Om niet uh, iedere keer weer uh, ja, de kaarten moeten trekken. Ja. Dat is eigenlijk de, de dat, term. Dat dus is dus mee, beetje... te doen, mee te doen in andermans voorstelling. En dan kan je dus de derde soldaat van links zijn, maar je kunt ook ja, een goede uh, uh, tegenpartijen zijn. Ja. En dat heb ik eigenlijk mijn leven lang gehad hoor. Dus dat is dus ook niet zo. Maar is dat niet weggeredeneerd van. Dat uiteindelijk heeft, Zo van: Oké, okay, ik accepteer het en daar zitten ook hele mooie kanten aan. Ja, nee, dat is niet weggeredeneerd. Dat is om dat is, dat is op een gegeven moment, als je wat ouder wordt, <lacht> je zegt van: uh, uh, We moeten accepteren dat we niet allemaal Paul Steenbergen zijn. Als die naam hier nog wat zegt. Jazeker, is dat, dat voor u de absolute droom? Dat, dat was de absolute droom van. Uh, Paul, dat is mijn, mijn type, lichamelijk, fysiek. Uh, dat is uh, Paul Steenbergen, Bens van den Berg. Dat zijn de mensen die ik zou willen uh, evenaren. Want wat kunnen zij dan wat u niet kunt? Uh, dat, dat weet ik niet. Maar, maar zij hebben hun leven lang... Uh, en dat van, het leven van al van de Berg is niet zo lang geweest. Maar van Paul hebben heeft wel hun leven lang... de mooiste rollen gespeeld. Een tover, een, een iets bijzonders. Zij zijn geloofwaardiger in wat ze nee, spelen? Nee, ja, misschien. Nou, ja, Geloofwaardigheid staat hoog in mijn vaandel voor uh, alle rollen. Uh -huh. uh, dat heb ik eens een keer geschreven, gezegd in een interview. Geloofwaardig, zonder banaal of alledaagse woorden. Zoiets, geloofwaardig. Nee, maar uh, uh, Steenbergen, daar heb ik dan de meeste uh, uh, relatie mee... omdat ik uit Den Haag kom en hij dus uh, alle jaren in Den Haag heeft gespeeld... en daar directeur geweest en geregisseerd. en Die, die, die zag ik het meeste... En ja. Ja. Maar u kunt niet benoemen wat ze dan beter kunnen, behalve dat u ze gewoon beter nee, vindt. Nee, dat, dat kan je niet benoemen. Ik, ik tenminste niet. Het enige wat ik weet is dat Steenberg ook in Den Haag... of juist in Den Haag alle, alle grote rollen speelde die voor hem bedoeld en, en, en rollen die voor hem gezocht waren. En dat ik me herinner dat hij eens een keer in Winteravond sprookje van Shakespeare... een kleine rol had... Dat heb je dan, als je heel goed en heel beroemd bent, dan krijg je een cameo. En, en toen speelde hij een edelman in dat stuk. En toen stond hij heel lang tegen een pilaar en iedereen keek naar hem. <laughs> ja. En dan denk ik van, ja, dat ik, het komt ook omdat hij Steen bij gestaat. Maar ja, ja dat, dat, dat, dat, dat weet ik niet precies. Dat weet ik niet. Uh, uh, in ieder geval, om terug te komen op waar wij een paar minuten geleden waren... Van, het is niet zo dat je dan dingen verdrinkt. Op een gegeven moment heb je in de gaten dat je die tover en dat bijzondere... en dat je niet, wat je nu zou zeggen, niet de Pierre Bokma... de Gijs Scholte van Aanschat bent. En dus ook niet de Steenbergen. Maar dat je heel blij mag zijn met een positie... die ruim boven de middelmaat is. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Reintjes. In onze serie Met Recht van Spreken praat ik op de maandagavond in de zomer... met mensen die de sporen in hun vak verdiend hebben. En vanavond is mijn gastacteur Bram van der Vlucht uw achtergrond in Den Haag. Ik heb begrepen dat deze mevrouw, ik ga u een foto geven uit 1911... Misschien kunt u hem even aanpakken. Dit is een foto van uw cello -leares jonge toch. Oh, wat, dat was, wat verschrikkelijk. Ja, we hebben een goede redactie. En die komt uit 1911. En deze dame die is van essentieel belang geweest... bij het feit dat u uiteindelijk op het toneel terecht bent gekomen. Ontroert het u, die foto? Ja, natuurlijk. Die, die is best wel een niet ken, omdat de foto uit 1911 is. En daar staat Regina Grelinger-Cello. En wonderlijke wijze is dat mevrouw Harry Hus viool speelt. Mevrouw Harry. Nou, <laughs> ja. Maar goed, meneer heet Marius, die piano speelt. Maar Regina Grelingen, zal ik het, gauw, zal ik het vertellen over, over ja. haar? Want het, die, was, die was muzieklerares op Scheveningen. Want zo, zo moet je dat zeggen. Zo heet he? In, dat, ja. Op en uh, kort na de oorlog, 47, 48, zoiets, denk ik, uh, kreeg ik van haar pianoles. Dat gaf ze. En, uh, en ik zat op middelbare school. En uh, zij was een, een, een multitalent. Of althans, zij buiten haar talenten uit. Want uh, zij was van oorsprong celliste. Dat kunnen we op deze foto zien. Zij speelde in het residentieorkest. Uh, maar ze gaf, behalve cellules en pianoles... gaf ze ook zangles. Ze had een operettekoor. En ze gaf zelfs uh, gitaren, mandolinenles. En, en iedereen een accordeon natuurlijk. Want ze denkt van, uh, als je niet meer muziek maakt... Zelf, dan moet je zorgen dat je zoveel mogelijk leerlingen hebt. En, dat, en ze was een heel bijzonder mens. En toen ik dreigde eindexamen te gaan doen in 1952 en naar Delft zou gaan om daar te studeren, zij zei ze in 1951 of 1950: ze Denk eraan, het is heel leuk in studentenleven als je ook iets anders doet dan piano spelen. Want als je bijvoorbeeld een strijkinstrument speelt, dan kan je in orkesten en ensembles, daar heb je er meer plezier van. Ja. Wat dacht je van cello? <lacht> en toen is ze me cello les gegeven en daardoor kwam ik inderdaad in Delft, waar ik ging studeren, althans, ingeschreven werd om te studeren. Dat is weer een ander verhaal. Uh, ging ik daar ook uh, in het orkest spelen en in kamermuziek spelen... en heb ik daar heel veel muziekvrienden opgedaan... die later allemaal wel ingenieur zijn ja. geworden. Maar, dus, maar ja, het was maar, de, de stap naar het toneel. Ja, nou ja, goed. In Delft heb ik behalve uh, muziek gemaakt ook heel veel toneel gespeeld. Ik heb zoveel muziek gemaakt en toneel gespeeld... dat ik uh, geen vrijstelling van dienst meer kreeg, geen uitstel. Dus moest ik eerst nog eens een keer twee jaar in dienst na drie jaar. Toen was ik net vijf jaar na mijn eindexamen... En toen kwam ik weer terug in Delft en toen was het weer toneelspelen en muziek maken. En toen, na dat jaar, en toen was het 1958 geworden, <laughs> toen zei ik van ik ga hier weg en ik ben 24. Ik ga op een kamertje wonen in Den Haag. En, en ik ga toneelschool ik ga to Nee, ik ga toneel spelen. Toneelschool? Dat was je... nog lang niet. Toch? Nee, want dan is het, je bent 24 en het is zo september en uh, die toneelschool is al lang begonnen... en uh, die kinderen komen erop als ze 17, 18 zijn. En toen zei mevrouw Grelingen van... dit loopt niet goed af op jouw kamertje... met toneellessen en audities. En dat, is, uh, dat gaat niet goed met jou. Jij gaat naar de toneelschool. Dan zei ik, ja, maar lieve mevrouw Grelingen, dat is al begonnen. En er zijn al 200 mensen afgewezen. En uh, dat kan ik volgend jaar. En Dan ben ik vijf... Nee, jij gaat nu, gaan wij samen een brief schrijven... om kort te gaan... Ik moest komen bij de directeur van de toneelschool. En die zei: Van kan je heel korte termijn toelagen samen doen? Dat kon ik, want ik had allerlei dingen voorbereid voor het audities. En toen mocht ik na dat toelagen samen, na de herfstvakantie, in die eerste klas komen. Want, geluk en toeval, daar was een klas met te weinig jongens. Kijk. Ze hadden daar vijf meiden en twee jongens. Ja. Of zes meiden en twee jongens, weet ja, ik niet meer geluk, en toeval dus, geluk en binnenom. toeval Daardoor kwam ik in oktober, wat nog nooit gebeurd was... en al die mensen waren in juni al afgewezen... op die toneelschool... Ja. en heb daar gewoon drie jaar... we uh, er verder ja. gewoon eindelijk samen Zo is het allemaal begonnen. dat de, de mevrouw Grelingen mijn, mijn Ja, kunt u er eens omschrijven? Want ze ziet hier, het is natuurlijk een ongelooflijk oude foto uit 1911... met een dame... Met heel mooi haar. Ja, nou ja, dat haar dat heeft ze tot het einde toegehouden. Ik heb haar. Een beetje, een knot is het volgens mij, een donkere knot. Ja, maar kijk, zij is uit, uit 18, weet ik veel, 1883 of zoiets. Dus, heeft u een, haar leven lang met haar contact gehouden? Ik heb haar uh, gewaakt bij haar sterfbed, ja. Ik heb haar gejubeld toen zij 80 werd. Een groot feest georganiseerd. En, uh, en ik denk dat ze toen ze 83 was of zo, toen. Uh, toen lag ze als een ziek, klein vogeltje in een ziekenhuis dood te gaan. En toen heb ik ook nog een paar nachten gewaakt en zei ze... Bram, sterven is verschrikkelijk. Ja, dat moet je dan als jongen van... Ik zat uh, op toneelschool toen, geloof ik. Ja. Dus, nee, dat was... Uh... Is dat een schrikbeeld voor u trouwens? Sterven is verschrikkelijk, als u dat dan heeft gehoord? En hoe lang heb je nog? Nee, sterven is niet verschrikkelijk. In een half uur is wel tekort met u, hè? dat is duidelijk. Ja, nee, sterven, is, sterven is, is een beetje definitief. En dat moet je uitstellen. Maar je kunt niet ontkennen: als je 77 bent, dat je dan uh, meer verleden dan toekomst hebt. Nee. Dat kan je niet uh, ontkennen. Maar bent u daar bang voor? eh uh, moest nog maar even niet gebeuren, nee. Nee, nee. nee. Laten we het daarop houden. Ja. U gaat ook nog met heel veel jonge collega's uh, ja, allerlei ik zaken, ik zaken doen. Ja, dat je daarover begint. Ja, ja, want we hebben twee van uw collega's met wie u gewerkt heeft geïnterviewd. Jo. Koen Woutersen en Niels Croiset. En dit zeggen ze over. Nou. Ja. Bram kan het spelen zo makkelijk laten voelen. En die, die geeft zoveel aan zijn tegenspelers met zoveel lol en zoveel enthousiasme. Dat je in één keer denkt van ja goh waarom wordt dat zo moeilijk gedaan over spelen. Hij is buitengewoon lief en collegiaal en vriendelijk en behulpzaam... en vaderlijke vertrouwelijkheid en, en rust die hij over ons heen strooit. Het, het, het is een man die een schoolvoorbeeld is van hoe je, je naar collega's... Uh, zowel op het toneel als daarbuiten moet gedragen. Nou, Waarom moest u nou lachen? Nou ja, dat zijn ontzettend leuke, lieve dingen. Bedoel, ja. dit, dit zijn de jongens van Nachtgasten. En Nachtgasten is een groepje van vier jongens. Niels en, en, en Koen en uh, uh, uh, Jeff en... Uh, en Jorik en die die die brengen Improvisatieprogramma's ja. in het theater. Maar die en... vinden u ook gewoon heel erg lief. U bent een lievert. Ja, ben... U geeft veel. Ja, dat laatste misschien, omdat, omdat toneelspelen, samenspelen is. Het is en, en, en het is spelen. En ik heb een paar keer met ze mogen improviseren. En ja, ik leer daar ontzettend van. Want die jongens, die, die zijn natuurlijk daar gehaaid en goed in. En het blijkt dat ik op mijn oude dag nog met ze met hun samen kan, kan improviseren. Ja. Niet omdat ik dat zo goed kan. Nee, zij geven dat ook. Ja, precies, dat, dat klikt met elkaar. En daar ben ik zo dankbaar voor. Want er is me wel gevraagd van... van heb je niet ooit eens een jong acteur onder je hoede Nee, maar ik heb niet alleen met nachtgasten... maar ook in, in, in andere opzichten... een heel inspirerend contact met jonge, jonge muzici en toneelspelers. En dat, uh, ja, dat, dat, dat houdt mij misschien uh, ook van de straat en ja. jong. <laughs> houdt u heel jong... In deze serie willen wij horen van mensen zoals u, mijn gasten... met een levenservaring en heel veel ervaring in het vak... Um, wat ze ons willen meegeven. Dus, um, u heeft wat ons betreft recht van spreken. En dus stellen wij u deze vraag. Bram van der Vlucht, u hebt recht van spreken. Welke raad wilt u ons meegeven? Ja... En daar heb je me niet op voorbereid. En dit is live, dus dat is heel vervelend. Maar uh, ik, ik, ik heb helemaal geen boodschap. Ik heb. Ik heb. Ja. Ik heb, uh, uh, uh, uh, yeah. ik, ik heb niet een raad voor de mensen. En, en, en, en voor. Maar misschien bedoel je voor de jonge toneelspelers in het bijzonder. Uh, ik, ik, ik kan alleen maar in anekdotes en in grappen spreken. Ik, ik weet dus, er is een wereldberoemde violist en hij is nu 93 en hij heet Theo Olof. Ik geloof die 93 is. En die, die heeft ook veel grappen gemaakt en boeken geschreven. En die vertelt altijd het verhaal van loop ik door Amsterdam, kom ik iemand tegen en die zegt: meneer Olof, kunt u mij vertellen hoe ik in het concertgebouw kom? En is dus het antwoord: studeren, studeren, <laughs> studeren. Ja, dat en, is mooi. Uh, maar, maar ja, dat is dus uh, dat is wat je moet doen. Het is een vak waar je een vak dat je moet, moet leren en waar je heel hard aan moet werken. En, uh, en dat geldt voor muzikanten nog veel erger dan voor, voor toneelspelers. Want en ook wel eens een keer ja. wat vlieren fluiten. Maar. maar uh, uh, uh, en in het, in het leven I, in I, it, it het algemeen? Niet zozeer aan, een, aan uh, de mensen in het vak, maar meer van jongeren. Zou u daarvan kunnen zeggen: joh, weet je, je, wordt, je doet het het beste in dit leven als. of je hebt hier het meeste aan? Nee, daarvoor ben ik zelf te veel. Uh, ik, ik, ik, nee, dat, dat soort. Nee, dat is, nee, dat, dat, dat is een soort algemene. Nee, ja, je moet voor jezelf zorgen. En voor je, dat is ook, nee, het, het gaat het zo gauw in, in, in platvloerse Plattitudes. clichés. Platitudes, dat is het woord. Het, het, het, je moet voor jezelf zorgen. Je, je bent verantwoordelijk voor je eigen leven... en voor, je, voor de mensen die dicht om je heen zijn. En die, die kring die kan je uitbreiden tot, tot, tot de hele wereld. En, maar als ik maar, uw collega's maar, maar over u belangrijk. hoor... Dan, dan bent u een opvallend lieve nee, collega. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik ben ongelooflijk op mezelf gericht. En uh, daarom heb ik ook nooit lesgegeven. En daarom heb ik ook nooit echt een jong acteur onder mijn hoede. Ik ben, ben behoorlijk egocentrisch. Maar ik vind wel, als je met elkaar werkt... Of, dan je, is dat ook met elkaar. En ik betrap mezelf best wel eens een keer op. Dus zeker in het begin van de repetitieperiode... dat ik denk van... Oh god, het gaat om samenspelen. Ik, ik, ik ben wel heel erg met mijn eigen rol bezig. Maar dat is helemaal niet erg, want dat doet iedereen. Maar moet op een gegeven moment moet je dan, dus, moet je dan uh, met, elkaar, uh, met elkaar... Ik kan niet anders, niet anders zeggen. En dat is, dat, is, dat, uh, dat is ook heel bevredigend. Dat is heel prettig. En ja. dat, uh, ja, dat, dat moet gebeuren. Als u nou, maar, u maar, heeft... maar, maar, maar ik ga geen levenslessen geven aan de mensen. Potverdrie, nog aan toe het leven is. Ik vind het, ik vind het ingewikkeld zat, zeg. Maar goed, ik ben, u bent vast ook iemand die soms wel eens... In, in dit afgelopen 77 jaar in de spiegel naar zichzelf heeft gekeken... en gedacht, vanaf vandaag doe ik dit anders. Eh... Uh. Ja, er is, er is zo'n een moment geweest. dat Ik vind het, het kluiven aan vlees en kip en ribs Dat vind ik <laughs> op een gegeven moment zo weerzinwekkend geworden. En dat, uh, dat is, dat, ik bedoel, vlees eten vind ik nog wat. Maar het, het, het uh, doen alsof je een wolf of een leeuw bent. Dat, uh, dat heb ik op een gegeven moment uh, ver van me geworpen. Dat is helemaal niet wat jij horen, uh, wil. Nee, nee. Maar, maar ik ben wel bewuster geworden van, van wat, wat goed en verstandig eten is. En wat, maar u heeft geen antwoord op, op de wat psychologische kant van nou, dingen doe nou doe ik dit anders? Nee, niet, nee ik kan daar niet echt een... Nee, ik ben een beetje een... Ik ben een astrologische tweeling. En ik ben dus een beetje een, een, een vlierenfluiter. En, en niet zo erg een principe... Een opportunist, willen ze ook wel eens zeggen. En het komt vaak goed uit. Een heleboel dingen komen goed uit. En ik, uh, ja, ik kan ook wel betrekkelijk goed luisteren, toch? Ik uh, dank u heel hartelijk voor uw komst. Meer kan ik er niet van maken, Margie. Nou, het is mooi genoeg, hoor. <laughs> dank je wel. <laughs> Mag ik u uh, heel hartelijk danken voor uw komst. Dank je wel. Volgende Acteur... keer doen we de rest, hè? Ja, of er is ja, nog veel ja, meer. Ja, er is nog zeker. Okay. Het is helaas afgelopen. We, ja. hebben, we zitten door onze tijd heen. Dank je wel. Ik zat hier tegenover Bram van der Vlucht. En ik hoop dat we nog heel lang van uw prachtige rollen mogen genieten. Morgenavond, 8 uur, zit ik er gewoon weer voor Max. En als u wilt reageren of uh, gesprekken terugluisteren... ga dan naar onze site, 2 tweedingen.nl. Nou, Willemijn Veenhoof, in Today. Vertel het maar, Willemijn. Uh, veel mannenverslinders, vrouwenverslinders bedoel ik, sorry, in de uitzending. Oh. Namelijk uh, Frits Sissing, om maar iemand te noemen. En uh, Jeroen Stompors langs de Lijn. En de DSK, daar hebben we het oh. natuurlijk ook over. Dat allemaal na het nieuws van half negen met Rachid Finch. Radio 1, het NOS-journaal. De Britse militair die sinds gisteren in Afghanistan werd vermist... is dood teruggevonden. Hij is doodgeschoten. De Taliban zeiden gisteren dat ze een militair hadden doodgeschoten... tijdens een vuurgevecht. Dat ging vermoedelijk over deze Britse militair. Nederland en Vlaanderen gaan de internationale markt op... als één economische regio, de Delta-regio. Premier Rutte en de Vlaamse minister-president Peters... hebben daarover afspraken gemaakt. Binnenkort vertrekt er een gezamenlijke internationale handelsmissie... Vooral Rotterdam en Antwerpen moeten zich internationaal samen verkopen, vinden de premiers. Mobiel internetten in het buitenland wordt een stuk goedkoper. Eurocommissaris Kroes wil dat iedereen volgend jaar zomer maximaal 90 cent per mb betaalt en in 2014 hooguit 50 cent. Het Europees Parlement moet de plannen van Kroes nog goedkeuren. En Nederlanders geven van alle Europeanen het meest aan goede doelen... blijkt uit onderzoek in opdracht van The Wall Street Journal. Twee derde van de Nederlanders doet het... terwijl het gemiddelde in Europa op één derde ligt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 4 juli, 2 over half 9. Goedenavond. De Franse schrijfster Tristan Banon heeft aangifte gedaan tegen Dominique Strauss-Kaan. Wie is deze dame? Mladic dan, die werd vandaag de rechtszaal uitgestuurd omdat hij niet ophield met tieren en razen. En wat deed dit met de moeders van Sebrenica die op de tribune zaten? Verder Stormopkomst, dus een nieuwe tv-programma op Nederland 3. Twee BN'ers worden samen opgesloten op een boot. En onze eigen Luc haalt ze daar na 24 uur weer vanaf. Vanavond deel 1 met Sabine Uitslag van het CDA en Dennis Wening, TV-presentator. En onze eigen Joris Kreugel die ging een Power Nap Chair testen. En dit is een stoel bedoeld voor mensen op het werk om even een hazenslaapje op te doen. En ik ben daar wel een voorstander van, want als ik het doe, dan ben ik vaak weer helemaal boven Jan. Dus ik ga deze stoel eens even testen. En aan mijn overkant charmante dame ook te zien op de webcam via bnn 2nl Simone Wijnans met een update van Today's Topics. Met daarin de top van chemiepak. De grote bazen zijn weer op vrije voeten nadat ze werden opgepakt... vrijgelaten en weer opgepakt en nu dus weer vrijgelaten... Verder ook meer over Mladic, die de rechtszaal van het Joegoslavië-tribunaal lekker op zijn kop zette. En, en dat moet jou zeker aanspreken, Willemijn, ons Koningshuis. Ze zijn op vakantie. Ik heb ze gezien, de foto's. Ja. Ja. Nou, vanaf vandaag nee, zitten ze lekker, lekker te chillen met de hele familie in Italië. Maar eerst was er uh, nog gelegenheid voor de kroonprins en prinses Maxima om tegen de pers op te scheppen over hun kroost. Nou, met de kinderen gaat het heel goed. De twee ouders die hebben hele goede rapporten gekregen, ze gaan door. Uh, maar vooral hebben ze enorm veel plezier op school en uh, heel veel vrienden en uh, ze bleven heel nieuwsgierig en leergierig. Straks zul je meer. Is het is voor die jongste. Die twee oudste doen hartstikke goed <laughs> en dan niks ja, echt nee, over maar de die, kleine. die is die is nummer vijf, dus die mag nog niet door naar de volgende. klas. Dus nog geen vijf. Die blijft is zitten, ja. bedoel je, of niet? Ja, tot ze oud genoeg is. Ah, okay. Niks aan de hand. Simone, dankjewel. je wel. Elke dag willen we met interessante, bekende mensen over hun dag. Te beginnen met topschaatser Mark Tuiterts. Topsport op televisie. Wimbledon-finale, Tour de France... geeft alleen maar extra moraal voor mij... om nog meer en nog scherper te trainen iedere dag. En dat heb ik uh, vanochtend gedaan op het ijsweer. En dan kom je er ook weer achter dat schaatsen... een hele moeilijke technische sport is. Topsport blijft balanceren op een dun lijntje. Ja, sorry, dat was Mark Tuijtert. Dan kledingontwerper Hans Ubink. Het is een hele vreemde week... Fantastische reacties op de show van afgelopen maandag. Unaniem positief, ook in de pers. Dus ik kom nog gelukkig niet op. Tot afgelopen weekend bleek dat mijn zusje de uitslag had van een weghalen. Van een knobbeltje. Je begrijpt het al. Opeens doet het allemaal niets meer toe. En dan Peter Rewinkel, de burgemeester van Groningen. Roze Zaterdag in Groningen is weer achter de rug. En natuurlijk was er een enkel commentaar... zuurder dan de melk bij ons thuis, maar heel zelden is... Maar verder zal ik nooit vergeten hoe bejaarden uit solidariteit roze sjaaltjes om hadden gedaan. Ouders langs de kant van de weg hun kinderen uitlegden waar die parade over ging. En heteroseksueel en homoseksueel zij aan zij naar gezellige optreden stond te luisteren. En dan het sportnieuws. Ik noemde hem net uh, een vrouw verslinden, Maar dat toch helemaal nergens. Nee. Het was alleen maar zodat mensen blijven luisteren. En ik dacht, nou, er komt nu iets spannends. Ja, maar dat komt er ook wel. Want ik ja, heb wel allemaal leuk over de het is vandaag Independence Day in Amerika, een nationale feestdag, dus. En in de Tour de France maakte de Amerikaan Tyler Farrar dat feestje compleet. Hij won de hele etappe in de Massasprint, zijn eerste rit in de Tour de France. En dat terwijl iedereen Mark Cavendish had verwacht. Maar bij de Garbing ploeg liep alles, net als gisteren bij de ploegentijdrit, op rolletjes. Ja, de, de ploeg was uh, perfect. Je ziet uh, eerst met uh, Miller en dan uh, Tour, uh, Julian. En dan was, uh, ik moet alleen 150 meter reden, was, uh, ja, ik kan niks meer vragen. Het is echt een, een perfecte aankomst. Tyler Verreur was dat dus. Hij won de etappe en kreeg uh, dus prima hulp van zijn ploegmaats. Voor de Nederlandse vakantieploeg was het bijna een perfecte aankomst. De Fransman Romain Vu kwam net te kort voor de etappe zeggen en dan baal je. En dat deed manager Daan Luister dan ook. Ja, dat is gewoon heel erg moeilijk. Het dat dat, dat, dat verschil dat is, dat is zwart-wit. Zoveel verschillen is het. Het is niet een beetje, het is gewoon zwart-wit. Maar ik ben wel heel erg blij met die tweede plek. Om aan te, aan te tonen dat we, we horen erbij. We zijn hier. En dat zijn ze zeker, want ook die andere sprinter, Borut Bozic, reed top 10. Hij werd achtste. Lange tijd reed er ook een Nederlander in de schijnwerpers. Nicky Terpstra zat met vier anderen in de kopgroep. Een kansloze missie, maar het ging Terpstra maar om één ding. Kijk, eh, je weet dat je allemaal voor die, die bergpunten rijdt, eigenlijk. Kijk, eh, het is zo'n vlakke koers. Tenminste in het boek, want het ging toch de hele dag op en af. Maar jij weet van tevoren dat eh, 99% kans op een sprint is. En dat willen dus ook. In het algemeen klassement veranderde er dus weinig. Thor Huyshoft start ook morgen in het geel. Robert Geesing blijft de beste Nederlander op de 24 e plaats. De Spanjaard Rogas nam de groene trui over van Philippe Gilbert... en die start morgen dan in de bolletjestrui. Dan nog wat voetbalnieuws. Jorginho Wijnaldum is officieel PSV'er. Hij heeft een contract getekend vandaag voor vier jaar. Wijnaldum komt voor 5 miljoen euro over van Feyenoord. En dat is dus een moeilijke overstap. Ja, er speelden natuurlijk ook andere dingen. En uh, ja, dan ga je dingen op een rij zetten... En dan uh, kom je tot de conclusie dat je toch, dat je, je toch wil uh, eigenlijk uh, ontwikkelen. En dat je Europees wil spelen en uh, om het kampioenschap wil spelen. Want je wil natuurlijk prijzen winnen als je voetbal. En Ajax heeft AZ-spits Kolbein Sigtorsson aangetrokken. De Amsterdammers betalen rond de 4 miljoen euro voor de aanvaller... die het afgelopen seizoen 15 competitiedoelpunten maakte. En dat was de sport voor dit moment. 10 uur de appen, Willemijn. Dankjewel, Jeroen. Dit is Radio 1. Today. De Franse schrijfster Tristan Banon, die drie, dient een aanklacht in tegen Dominique Strauss-Kaan. Het werd vandaag bekendgemaakt door haar advocaat. Het gaat om een poging tot verkrachting tijdens een interview in 2002. Kleis Jager is correspondent in Frankrijk. Kleis, goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst het kamermeisje, nu dus deze Tristan Banon. Wie is zij, deze dame? Nou, je zei 2002, het was in februari 2003, maar dat, uh, dat is een, een detail misschien. Maar uh, Christiane Bannon was, uh, een, heeft zich uh, eigenlijk vrij snel gemeld... nadat uh, uh, DSK in New York werd aangehouden. Mm -hmm. uh, dat, dat deed zij niet zelf, maar er bestond een opname van haar in een tv-uitzending... waar zij vertelde over uh, haar ontmoeting met, uh, met Dominique strauss kahn ja. En dat die, dat die ontmoeting erg slecht afliep. Ja, dat was in 2007, hè? Toen vertelden ze dat in een, uh, ja. in een show. Daar hebben we een fragmentje van. Um, maar die, de naam, dus DSK, Dominique Strauss-Kahn, die werd weggepiept. Luister even mee. Moi, c'est avec ça s'est très mal passé. c'est ça ja, je ja, hoort ze alleen maar gepiept. Maar waarom werd dat trouwens eigenlijk weggepiept? Vraag ik maar. Ja, omdat de maker van dat programma dat niet aandurfde... Die wilde dus kennelijk wel Tristan Banon in zijn uitzendingen hebben voor een mooi verhaal. Maar durfde het niet aan om echt man en paard te noemen. Nee. Dus dat was in 2007 al. Daar heeft ze het dus verteld dat ze is aangerand of poging tot verkrachting. Um, ja. Waarom heeft ze daar toen dan niks mee gedaan? Nou eigenlijk op advies van haar moeder. Want die uh, was bang dat zij daar last van zou krijgen. Ze stond toen aan het begin van haar carrière. Uh, ze zocht werken in de journalistiek. En uh, Strauss Kahn werd natuurlijk wel gezien als een erg machtige man. Uh, en hij was dat natuurlijk ook. Dus dat, dat ja. leek, leek niet goed uh, voor haar carrière. Ja, want haar moeder, haar moeder kent hem al. Ja, toch? Bo bovendien uh, kenden de families elkaar. De, de, Peetmoeder van Tristan, was de eerste echtgenote van, uh, van Stroskaan. En, en daarbij, daarbij was zij zelf bevriend met een, een van de dochters van, van Dominique Stroskaan. Wat ook hielp toen zij een afspraak met hem wilde maken voor een, voor een interview. Ja. Ik had ook begrepen dat haar echte moeder had gezegd tegen haar: van nou, doe nou maar niet, aangifte, want dat is gewoon heel slecht voor je carrière. Ja, dat, ja, dat, dat, dat, dat heeft ze inderdaad uh, gedaan. Ja. Maar, maar waarom dan? Nu is de vraag, zoveel jaar later. Ja, nou ja, haar advocaat zegt, uh, David Kubi dat die zaak volledig losstaat van wat er in de, in de Verenigde Staten gebeurt. Um, en hij heeft ook gezegd dat hij uh, eerder al, toen, uh, uh, to, toen niet lang nadat uh, Stolzkaan was aangehouden, dat het niet de bedoeling was dat, uh, dat zijn zaak uh, door de advocaten van Banon gebruikt zou worden. Mm -hmm. Okay. En uh, hij zei letterlijk: uh, Ik wil niet de kruk zijn waar, waar de advocaten van uh, op, kunnen, op kunnen steunen. De advocaten van het kamermeisje. Nee, maar goed, maar dan blijft de vraag: waarom wilde ze alsnog zoveel jaar later dan wel aangifte doen? Ja, ik denk zelf dat dat um, daarmee te maken heeft dat ze het idee heeft dat ze niet erg serieus genomen is. Want uh, iedereen heeft gezegd van haar verhaal: van ja, nou, het zou wel kunnen. Maar uh, als je geen aangifte doet, als je niet direct aangifte doet nadat zoiets gebeurd is, dan stelt het waarschijnlijk ook niet veel voor. Nee. En ik denk dat zij daar, uh, daar echt anders over denkt en, um, en het, de zaak dus nu gewoon doorzet. Je zou ook nog kunnen zeggen dat het moedig van haar is, want nu ligt DSK niet meer op de grond. Het is uh, iemand die weer uh, door sommige mensen op het schild is gehezen. Nee. En, um, ja. Uh, ja, ze heeft ook uh, nooit gezegd dat ze die aangifte uh, niet door zou zetten. Ze heeft gezegd van ik ga dit overwegen, ik ga hier goed over nadenken. Ja, nee, dat is ja. Natuurlijk, aan de andere kant kan je ook heel makkelijk stellen... ja, ze doet het wel een beetje op een curieus moment... en misschien wil ze er gewoon heel veel geld uitslepen door, door een ja, boek of ik zo. Ja, zie, maar ik zie, ik zie geen financieel motief. Waar zou, misschien omdat ze er dan een boek over zou ja, kunnen sorry. schrijven. Ja, ja, maar dan moet je wel erg... Uh, uh, nou, ik zie dat niet zo. Maar goed, nee. het, het nou, valt uit te sluiten, natuurlijk. Dus, dus, uh, ik uh, hoop dat. Uh, het zal wel zeker zijn van de zaak, neem ik aan. Anders uh, uh, heeft ze nogal wat nieuws op de hals gehad. En daar zal ze ook geen zin in hebben als daar niet een reden voor is, denk ik dan maar. In ja. ieder geval, Tristan Bannon, dus die uh, doet vandaag aangifte. Van poging tot verkrachting van Dominique Strauss-Kaan. Dankjewel, Kleisjager vanuit Frankrijk. Ja. Zometeen. Frits Jessing is hier. Ja, die gaat weer opsporing verzocht doen.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 Dat hoor je met Riviera Live. Zeven jaar lang presenteerde Frits Sissing het AFO-programma Opsporing Verzocht. Nou, toen had hij het wel gezien en wilde hij zich storten op andere dingen. Grote shows zoals Op zoek naar Zorro, Op zoek naar Mary en Op zoek naar Jozef. Dat was in 2007. Nu, vier jaar later, keert Frits als de spreekwoordelijke verloren zoon... weer terug op het oude nest van Opsporing Verzocht. Morgenavond is hij daar weer voor het eerst te zien. En hij is hier, Frits. Goedenavond. Dag de Hallo. Um, toen je wegging bij Opsporing Verzocht, was dit de tune van het programma. Ja, dat was toen. Ja. En dan uh, nu? Nu. Uh, dit ken ik nog wel. En dan doe jij je, je tekst. Ja, goedenavond, dames en heren. Ja. Het klinkt wel wat, wat sensatievoller, he, is het geworden na al die nou, jaren? kijk, ik, ik heb toen altijd gezegd, en ik zeg het nog steeds: uh, opsporing bezocht moet je beschouwen als een soort uh, roodmerk van Douwe egberts uh, die, die, die, die koffie bestaat ook al sinds 1930, volgens mij, maar die verpakking is steeds veranderd. Ja. Uh, dus je moet meegaan met de tijd zonder je kern te verliezen. En dat zo, zo klinkt het ook. En ja. zo klinkt het ook, Als je ja, dit nou hoort, dan denk je dan, wat, wat, wat, wat voel je dan wat van binnen, Fritz? <laughs> nou, als ik dit hoor, dan, dan gebeurt er nog niks. Maar ik was deze week even in de studio van Opsporing ja. en Ja, dan natuurlijk, sweet old memories komen dan boven. Ondanks dat het nog maar vier jaar geleden is. Maar dan uh, ja, was het wel mijn plekje. Ik heb dat natuurlijk zeven jaar lang al gedaan. Ja. Dus, uh afgelopen, even kijken, vorige week nam jouw voorganger afscheid. Uh, uh, ja, Sibbe-Jan ja. Bousema, die is verhuisd van de AVRO naar de NTR. En die nam afscheid en dat deed hij als volgt. Jij kunt je stiletto-hakken weer uittrekken, want volgende week staat 1,80 meter Frits Sissing hier weer. Uh, heel erg bedankt voor de fijne samenwerking. Ja. Dankjewel. <lacht> <Ja>. <lacht> Ook niet aardig eigenlijk. Nou ja, we, uh, iedereen neemt op zijn eigen manier afscheid. Uh, ja. En ik ben 1,87 meter. <lacht> Kijk, ja. precies. Ja. Daar sta je daar weer. Maar laten we het even over hebben. Want je hebt ja. je morgen, morgen sta je daar weer. Ja. En het is, je hebt natuurlijk al die grote shows gedaan. Dat ja. was wel echt een droom voor je. Dat ja. heb je, je ook nog wel eens verteld. Vor ja, ja, ja, ja. Vorig jaar Absoluut. was ik gast. En dan, dan klinkt het toch een, heel, een beetje als een, als een moedje dat je dit nu gaat doen. Ja, de, nee, dat, dat is de, de, de vraag van elke journalist. Uh, als ze me hierover vragen: van is het niet terug naar af? Het is voor mij terug, maar het is voor mij niet terug naar af. Uh, om een aantal redenen. Uh, en de belangrijkste reden is, is dat uh, ik andere programma's naast blijven doen. Uh, maar niet de op zoek naar reeks, helaas. Nee, die, ja, die, ja, maar goed, die, die, die was, is toevallig weg. Maar als ja. die nog bij de avond was, zou ik die wel gaan doen. Die is nu naar uh, RTL4, uh, ja, in RTL4, hè? Ja, nee. Dus uh, ik sta bijvoorbeeld wel, ach, uh, wat is het, 28 augustus weer op de musical Singalong... Uh, op de Uitmarkt. Samen met Kim Leon van der Meij. Uh, 5 september begint uh, maandlang een maandlange dagelijkse quiz. Licht uitspotten aan, over 60 het televisie. Ja, dat, dat zijn toch hele andere dingen dan opsporing bezocht. Uh, en, en het leuk is dat. Maar ook, waarom dan toch ja gezegd? Je kan ook zeggen, nou nee, zoek maar iemand anders. Ja, dat had gekund. Uh, maar er is natuurlijk een dringend beroep op mij gedaan uh, ik ben een hele trouwe hond uh, ik, ik vind de AVO een mooie werkgever. Ik heb heel veel kansen van ze gekregen. En ik, ik, ik, hopelijk krijg ik nog heel veel. En ze zei, wil je er niet bij doen in je pakket? Dat, dat, dan is het een mooie basis uh, in je pakket. Het is een wekelijks programma. Uh, meer dan een miljoen kijkers per week. Ja, ze staan in de rij om dat programma te mogen presenteren. een ja, dringend beroep zeggen. klinkt natuurlijk toch een beetje... alsof je niet zo eigenlijk, dat er geen ruimte was om nee te zeggen. Jawel hoor, er is wel ruimte om nee te zeggen. Maar dat, dat, dat, dat, dat, ik vond dat ik dat programma... Uh, ik, ik ben niet met, met, met onvrede daar weggegaan. Ik wilde, ik wilde wat anders doen. Dat heb ik vier jaar lang gedaan. Dat blijf ik ernaast doen. En ik, ik vind het eigenlijk wel spannend, moet ik heel eerlijk zeggen, om terug te gaan. Om te kijken hoe ik het nu ga presteren. Want dat wordt anders. Nou, ik ben natuurlijk anders geworden de afgelopen vier jaar. Ik heb natuurlijk hele andere programma's gedaan waar ik een veel vijere rol in had nou, dan dat bij opschooiing. Dat vond ik nou juist ook zo leuk. Je werd, ja. wel, je werd heel los. Ja, en ja en nou, dus ik, ik hoop dat... dat ik iets van die losheid in die prestatie kan leggen. Uh, ik kan natuurlijk niet zo los losgaan als bij op zoek naar... of bij licht uitspot dat zou, dat zou aan. Beetje raar zijn. Dat zou heel erg <laughs> raar zijn. Maar ik, ik, ik hoop, en ik ben, daar ben ik heel erg benieuwd naar... Vind ik spannend, of, of, je, of ik daar toch iets van ga merken. Dat, dat ik het net even weer wat anders doe dan vier jaar maar geleden. Maar wat zou je dan anders gaan doen? Nou, eh... Uh, toch die showtrap. Nee, nee dat, dat heeft met intentie te maken, met tone of voice net even. Dat, dat zijn echt kleine dingen die, die niet aanwijsbaar zijn... Uh, maar ik denk dat ik bijvoorbeeld nu... Ik heb de afgelopen maanden al wel weer gekeken naar het programma... dat ik denk van... Het is, al, het is al heel ernstig wat er allemaal gebeurd is. Als presentator hoef je daar misschien mm. uh, niet meer zo ernstig over te doen... als ik zeven jaar geleden, of vier jaar geleden deed. Toen was je wel heel ernstig. Toen was ik wel heel <lacht> erg ernstig. En, en misschien moet ik zelf Ach. nu een iets lichtere toon aanslaan... zodat die zaken uh, meer voor zichzelf van spreken. Ja. Maar ik, wilde, want ik kan me ook voorstellen dat de afro zegt... ja, leuk, Frits, iets van het lossen... maar het is wel opsporing verzocht en dat is wel een instituut... en het zijn wel serieuze zaken, dus je moet daar... Je, die kan ja, nee, maar ik ga het niet op mijn hoofd staan morgen... <lacht> Ik vind of, wel dat je, dat je iets of, moet doen. Dat, dat een Of, ik, of, ik, weet heel, dat nieuw of fit. ik me ga vergissen van uh, sms nu naar. Uh, nee, nee, nee. <laughs> Wilt u ook dat deze boef gepakt wordt? <laughs> en, nog even, even heel kort. Nee. Je krijgt een rolletje in de nieuwe Sint-film. Ja, ook dat. Wat dus wil weet je? je? Ik ben de uh, directeur van het Rijksmuseum. Oh. Dus dat past weer prima bij de kunst en cultuur van de nee, weet je, Dus dat soort dingetjes blijf ik er gewoon lekker naast doen. Dus voor mij is het een mooie aanvulling op wat ik ga doen. Wat wordt dan de volgende grote show? Voor jou? Uh, nou ja, licht uit spontaan. Dat is een groot project. Dat is twintig dagen lang dagelijks om zeven uur. Uh, en de volgende grote show, daar zijn we uh, over in gesprek. Maar dat is pas voor daar 2012. Zeggen, 2012. Nee, 2012. Nee. 2012. Ja. Morgen, half negen, Nederland 1. Nee, Tien uh, hey? over negen volgens mij. Huh. Of zitten we om half negen? Ja, dat, dat weet, weet, dat staat weet staat ik gewoon staat staat niet. Het staat op mijn bladje, half negen. Nou, dan ben ik op mijn half negen alweer je, live. Je, je, je. Ja, dat zou kunnen hoor. Ik ja, weet het nog niet, ik zie het wel morgen. Ergens rond 9. interviewteerder. Ik ben er en uh, ik zou zeggen kijk en help mij behoeven voor. is, je dankjewel. BNN Today. Wat gaan wij doen? Kenny van Hummel. Ja, die is elke dag de gast om de tour met ons te bespreken. Je weet al, cult held uh, Kenny van Hummel die twee jaar geleden de tour reed. En uh, nou ja, daar hoor je zo meteen meer over. En die bespreekt de dag van de tour vandaag. Maar eerst de dag van Joris Keugel. heel even te slapen in mijn auto. En af en toe, dat doe ik dat wel, een hazenslaapje. Als ik moe ben, 10 minuten, kwartiertje, even op de parkeerplaats... en dan kan ik weer helemaal tegenaan. En ik heb het geluk, ik ben verslaggever. Maar ja, dat geldt natuurlijk voor een heleboel Nederlanders niet... want die zitten gewoon op kantoor, zoals bij mij op de redactie. En dat zou toch wel een beetje vreemd zijn... als je op een gegeven moment tegen je collega zegt... ik ga even een slaapje doen, tien minuten, kwartiertje... en daarna, dan uh, ben ik er weer. In Nederland kennen we deze cultuur natuurlijk ook helemaal niet. In Spanje bijvoorbeeld wel heb je siesta, eten, dan slapen. Maar het zou eigenlijk wel goed zijn, want het geeft je toch wel weer een hoop energie. Powernappen, zoals dat ook al heet, hazenslaapje. Nou heeft iemand een stoel ontwikkeld, de Powernap Chair. En die heeft bij een paar bedrijven dat ding neergezet. En dat is eigenlijk best wel goed bevallen. Sandra Reseeuw. Uh, hier staat uh, de power nap chair in jouw woonkamer. En als ik ergens gek op ben, dan is het wel tijdens het werk even een klein dutje doen. Heb jij dat ook? Ja, dat heb ik. Of dat had ik ook en heb ik nog steeds. En zo is eigenlijk deze stoel tot stand gekomen. En nu heb ik uh, deze stoel ontwikkeld samen met een ergonoom en een psychologe. Sandra, ik zou zeggen, zet hem eens even voor me neer. En dan ga ik er eens even op liggen en dan ga ik eens even testen als iemand iets weet van hazenslaapjes, dan ben ik het wel. Ik kan hem gewoon nu kantelen? Je kan er dus op slapen, maar dus ook op zitten. Het is eigenlijk net alsof je van je stoel bent afgevallen... met die enorme rugleuning. Het is een soort L-vorm. En eigenlijk uh, leg je hem nou de troon... Die kiep je naar achteren. Kussentje in mijn nek. Je moet met je benen 90 graden maken op het hogere gedeelte. Ik doe mijn benen dus zeg maar, op het zitvlak. Met je lichaam iets naar voren, zodat je de benen dus uh, een hoek maakt van 90 graden. En daardoor ontspant de onderrug. Vroeger in de middeleeuwen sliepen ze, geloof ik, in 90 graden. Hè? Omdat ze anders bang waren dat hun bloed naar het hoofd zakte. Maar dit is eigenlijk precies andersom. Ik doe heel even mijn ogen dicht. Het is even wennen, ik lig nooit zo te slapen. Maar ik ben er wel enorm voorstander van. Ik zit heel vaak in de auto, dus ik heb het geluk, ik ben niet op het werk. Dus ik kan heel even soms de auto aan de kant zetten. En het hoeft maar tien minuten of een kwartiertje te zijn. En dan kan je gewoon even je ogen dicht doen. En dan kan ik er altijd weer helemaal tegenaan. Maar op het werk lijkt me dat toch wel een stukje moeilijker. Uh, maar het grappige is, we hebben een uh, onderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat toch wel 49 van de mensen... graag op het werk zou willen slapen. Alleen, ja, die twee meter, die heeft natuurlijk niet elke werkgever. En met deze stoel uh, heb je eigenlijk geen ruimte nodig, want je zet hem gewoon in een overlegkamer. Het moment dat iemand een dutje wil doen, als er niet overlegd wordt, dan kan dat dus. Wij kennen die cultuur ook eigenlijk helemaal niet. Hier in Nederland willen we altijd alleen maar doorwerken. Dat is inderdaad uh, ook iets waar we tegen zijn aangelopen bij het onderzoek. Dat uh, mensen de cultuur toch wel als rem zien... Uh, echter, in Amerika wordt er al heel veel gepowernapt. Er zijn daar ook heel veel onderzoeken al gedaan... dat het inderdaad de efficiëntie en de arbeidsproductiviteit verbetert, het powernappen. Want jullie hebben onderzoek gedaan bij twee bedrijven... en wat, wat heeft dat eigenlijk opgeleverd bij al die werknemers? In principe eigenlijk wel dat men het... Uh, dat er mensen waren die toch wel is iets dachten, nou moet dat nou? En dan probeerden ze het toch en dachten ze... oh, ja, eigenlijk is het wel wat. Alleen het inplannen is nog wel moeilijk... Maar ze waren wel heel blij, blij dat er een plek voor was, een speciale plek. Want achter je bureau, op een stoel, op je eigen bureaustoel, ja, op een mat. Dat zie match. ik ook niet voor, maar dat je gaat zitten meuren naast je collega. Even niet hoor, ik ben er even niet. Nee, nee je moet echt wel een plek daarvoor krijgen van de werkgever. Een die zei net van, ja, jij bent al wat ouder, dus jij hebt het nodig. Maar ook toen ik twintig was, toen vond ik het ook wel heerlijk om een hazelslaapje even te doen. Moe is moe, vermoeid is vermoeid. Je kan er horizontaal op liggen of je benen in een 90 graden hoek. Maar dit bankje, wel of niet, ik ben gewoon een voorstander van een hazenslaapje. En wat mij betreft wordt het gewoon overal ingevoerd in Nederland. Want als je even 10 minuten je ogen dicht doet en je wordt daarna wakker, dan kan je weer de rest van de dag even verschrikkelijk goed tegenaan. En ik kan het weten, want ik doe het al jaren. Onze Joris Kleugel was dat. Hier in BNN Today volgen wij de Tour ook. En dat doen we met uh, onze eigen favoriete wielrenner en cultheld Kenny van Hummel. Twee jaar geleden deed hij zelf mee aan een Tour. Dat ging niet zo heel erg goed, maar Kenny was wel publieks favoriet vanwege zijn immense karakter. Karakter. Vandaag puur op karakter gereden, Een lichaam die wilde niet man. Ja, die kop die zei: godverdomme Verdomme, je gaat naar die finish toe. Ja, verdomme. Ja, ik heb net 10 kilometer. toen zal ik zo naar de kloten. Nee, nee, god, voel Dokken. dokken. Ja. Kenny, goedenavond. Goedenavond. Leuk om toch weer terug te horen, of niet? Hoezo ging het niet <laughs> goed. Ah nou, ja, nee, ja, het is mooi bekijkt. Je hebt het overleefd. Dat dan weer. Ja, dat wil ik zeggen. Ja, laten we even kijken naar vandaag. de derde etappe van Olon sur mer naar Redon. Een ja. kleine 200 kilometer. Um, ja, Wat viel jou op, Kenny? Ehm. Um... Heel veel nerveuze uh, renners. Natuurlijk, na die eerste etappe was, uh, was iedereen wel gewaarschuwd uh, door, de, door hun ploegleiders. En, uh, ja, staf eigenlijk om, uh, om, om ja, niet meer bij de, bij de valpartijen uh, betrokken te zijn. En uh, voor een uh, peloton te blijven en geen, geen tijd uh, te verliezen. Dat, dat, dat kon je gewoon goed zien. En, uh, hoe, ja, zeg je, hoe zeg je dat dan? Nou ja, goed. Je kon goed zien dat alle klasmensen ze werden continu door hun ploegmaten van voorgehouden. En uh, het was ook wel een beetje uh, ja, een aantal keer uh, op de kant gegooid te worden. Uh, door de uh, ja, omdat er heel veel wind staat en gaan ze waaiers uh, vormen. Mm -hmm. om, om zo te proberen, zeg maar, uh, tijdsverschillen. Uh, los te peuteren. Dus iedereen die was toch wel redelijk nerveus. Maar ik denk dat het parcours vandaag iets uh, veiliger was uh, in vergelijking tot uh, de eerste etappe waar het toch wel heel veel, uh, heel veel bochten en rotondes uh, waren. Maar nu toch ook wel weer wat, wat valpartijen? Ja, er waren inderdaad weer een aantal valpartijen, maar het waren nu wat kleintjes. Van de week lagen de renners bezaaid over de hele weg en nu uh, waren het wat kleinere valpartijtjes gelukkig. Dus, uh, ja, het, uh, dit is de Tour en dat, uh, dat is te zien ook aan ja. Uh, ja, de stress in het peloton. Hoe zit jij nou, want het was natuurlijk de vlakke rit, dus dan, dan is het uh, voor de sprinters belangrijk. Jij bent een sprinter, zit je dan helemaal met geknepen billen voor de televisie? Ja, ik heb ook wel die adrenaline en ik ja? weet wat die jongens voelen en dat... Uh, uh, het timen en zo, je, je houdt de renners in de gaten en je probeert ze, uh, ja, Maar uh, ik, ik zie me ook wel voor dat, dat jij echt dan tegen de tv zit te schreeuwen bijna. Nee, dat niet. Nee, want ik heb geen favoriet hier rijden. Kijk, ik, ik, uh, ik zou, ja, nee, dat is echt, uh, ja, dus. Maar als je dat zo ziet, dan denk je wel van, ah, zat ik er maar. Toe, ja, zo, zeker, niet? zeker. Ik uh, ben nu twee jaar verder uh, in vergelijking tot, uh, ja, toen ik toen de Tour de reed, dat was twee jaar geleden, en uh, huh. ja, toen. Uh, was ik niet de Kenny van Hummel die ik nu ben. Ik ben wel weer uh, twee jaar sterker geworden. En uh, ja, ik zou het graag... Ja, die jongens als Ferro, die heb ik in de Ronde van Turkije nog een ja. keer kunnen kloppen. Dus ja, nu Wie zit je met de vraag man, uh, ja. Zou ik hem misschien ook eens een keer kunnen kloppen op dit toneel? Je bent in, toneel. in ieder geval morgen weer bij ons. Kenny van Hummel, Rotterdam. dan. B -N -N. Aan het einde van elke Radio 1 Toerdag.